en wat houdt dat precies in? Het is, is nog niet heel erg bekend. Het dat, oh. dat nog, staat nog echt in de kinderschoenen. Uh, twee jaar geleden hebben we het samenwerken met mango's gedaan. Yeah. Uh, met springkussens, uh, allerlei leuke spelletjes. En uh, ja, het liefst dat we dat weer in de samenwerking met mango's willen doen. Nou, daar moet nog even over gesproken worden. Dat is allemaal een beetje nog uh, in ontwikkeling. Ja, en, uh, in ontwikkeling inderdaad. Yeah. Dus, uh, en je zankfestijn? Ja, Talent of the Voice. Toevallig heeft Richard uh, Buitenhek uh, in de uh, laatste voorronde gezeten. Met, uh, kan hij zingen jure... met de zingen? De <laughs> nee, als jury. Oh, oh, oh, wacht even, hij kan wel <laughs> zingen, want ja. hij zat bij ons op het koor. Dus hij kan echt wel zingen. Nou, meestal is hij de kerk uit voordat hij ja, zingen uh, uh, uh, wordt. Pas op. <laughs> we <laughs> weten uit betrouwbare bron dat hij kan zingen. Ja. Okay. Hij okay. kan okay. heel goed jureren ook, maar zingen kan Dan zullen we nou, dat tijdens de finale zien als hij weer in de jury zit. Ja, zit Ja, ja. We hebben met Richard echt...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 I am, and nothing to confront us. I want Scale. She was a painter and worked in the hills, and we fell in love. So I took the job on the Daily Mail, I picked some of the stuff for sale, and then Okay.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 Nee, voor ik jou ben, zeker niet. Ik ben vandaag met een groep singles uh, wezen wandelen als gids oh, ja. door de duinen. Ah, kijk. Uh, en het, uh, was, het, was, erg, het was erg. gezellig. <lacht> en misschien dat het weten te maken heeft. Maar uh, nou ja, in ieder geval, ik ben blij dat jullie toch hebben opgevangen. En dat het, uh, het klinkt heel erg gezellig. Ik heb het de eerste gedeelte van de radio-uitzending gehoord. Mm -hmm. Oké. Okay. Ik ben heel blij dat Rob vond dat ik goed kon zingen. Nee, <lacht> <lacht> hey, ik ook. Hè. En dat op, hoort hij dan, hè? je ja. ja. dus nou. hebt ook meegekregen dat Peter, uh, de, onze gast eigenlijk van vanavond, ja. onderweg is en met pech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 Waardoor je dus heel erg contact krijgt met die ik. En het leuke is specifiek in deze. Dan nou gaat de, de telefoon van uh, Herman. Het is Peter. Oh, Peter. Ja. Peter, we zitten midden in de uitzending. Ik, Hallo. Ik denk, ik denk ook. Mag ja, nee, ik denk ook Jij dat. Wel, uh, als je. Ik als je, kan je even je kijken of ik op de luidspreker. <laughs> gaat, uh, Herman gaat nu even de luidspreker. Maar is hij is een heel ingewikkeld apparaat. Dus <laughs> nee. hoopt hij hoop dat dit goed doet. Peter, komt. kun je me horen? Oké, okay. ja. is het uh, te horen? Rob? Ja, oké, okay. je bent nu live in de uitzending. Nou, gezellig. hi Peter. Uh, dag luisteraars, je <laughs> <iemand>. hoi je man. Hoi. Ja, ik belde alleen om uh, de weg te vragen. Oké, okay, nou, die gaan we je dus, wijzen. Goed de beschrijving, laat me in de steek Ik ben uh, nu uh, rondjes aan het rijden van de, rij, uh, de Oh jee. Yeah. Oké. straat. Oké, okay, ik geef je even over aan Richard met de telefoon. Dan gaan we dat even in met de met Alle uitzenden. luisteraars hoeven dat uh, mee te krijgen. nee. nee.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 ja, Marisa, dat loopt nog steeds met de maar telefoon. nog steeds aan het uitleggen, worden. volgens mij. Ja, je kan je het even overnemen? Ja, ja, ja dus, oké. Okay. Mijn dochter is ook in de studio en die zal even vertellen bij het gehouden, hoe, hoe hij kan rijden natuurlijk. Nou, bij, bij gebouwde krocht, dus hij het er steeds, dicht, uh, uh, steeds, steeds dichterbij. dichterbij. Marisa, ik, ik zei net, van, als jij niet praat, is het natuurlijk ook omdat... Uh, het is ook dat je niet hoeft te luisteren. Ook, ja. Ja, en, en dat gevoel...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 Je kan dus alles loslaten, je je dus alles helemaal nergens aan te denken. Alles wordt voor. Maar je ook verleden. geen telefoon en social media nee. die je afleidt. Nee, je mag, je mag, je mag dat niet. Dat weet ik. Maar ik bedoel dat. Je mag niet schrijven. Nee. Je mag niet lezen. Nee. Je mag helemaal niks. Nee. In dat die lijkt, zin dat lijkt me eigenlijk heel saai. Maar thuis is ja, maar dat, maar dat. bedoel is ik heel moeilijk niet. om dat dus Ja, thuis is dat onmogelijk. Bijna onmogelijk om ja. dat voor elkaar te krijgen. Ja. Nou, zo, zo, overal denk ik voor mij. Ik zou dat, Ik ben bang dat ik dat niet zou kunnen. Mag ik wat vragen?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 heb, ...heb ik ook veel mensen die zeiden... ...we hebben heel veel complimentjes gehad... ...en ja, dat is ook fijn om, uh, om te horen. Ah, mooi, ja leuk. Ja, zeker leuk. Nou, inmiddels is Herman weer aangeschoven. Ja, we het is een, ja, een ja, popperie ja. van... Ja, het uh, is, uh... ...wat leuk dat allemaal zoveel mensen in de studio zijn. <laughs> <laughs> Herman, bij jou, ook nu mijn vraag aan jou... ...wat is jouw intentie voor 2012? Um, mijn intentie... Uh, ...persoonlijk voor de wereld hoop ik dat de mensen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 Ga je dus echt daadwerkelijk keuzes maken. En die, ik heb die keuzes gemaakt. En ook naar bepaalde klanten toe. En ja, sommigen vinden dat niet, uh, niet zo leuk.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 Dat hebben nou, wel een keer, hele mooie spirituele opmerkingen. De, de ene keer is dat in een uh, prettige studio, en de andere keer in een koude auto. Maar uh, nou ja, ik uh, probeer het te nemen zoals het komt. Ja. En dat. Uh, nou, en kun je dat, er nou helemaal, kun je helemaal hier zijn? Of uh, ben je jouw, er nog wel een beetje uh, een, een tijdje na. Uh? Nee, helemaal niet. Nee, ik zit uh, geboeid naar jullie. Uh,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 Uh, ja, en dan maak ik wel even af uh, wat ik nu ja. net wilde zeggen. Prima. Ja. <laughs> Oké, okay, nou we gaan lekker naar muziek. Herman, wil jij de volgende uh, ja. muziek? Uh... Het volgende nummer is van L. Stewart: It's Time in Passage. You lean on things that don't last Let's just now and then My line gets cast into these time passages There's something back there that you left the plan